11 uur. De Radio 1 Sportzomer. Willewijn Veenhoven en Felix Mörders. Roeien en dressuur, dat zijn de livesporten dit uur. En oud International Minke Boy komt op de koffie. Maar eerst het LMS Nieuws met Mark Visser. De Schipholtunnel is door een technische storing nog steeds in beide richtingen dicht. De camera's die de tunnel in de gaten houden, werken niet. Lijkswaterstaat heeft de tunnel daarom om veiligheidsredenen afgesloten. De oorzaak van de storing wordt gezocht. Het is onbekend wanneer de tunnel weer open kan. Zometeen eh, hoort u in de verkeersinformatie hoe u kunt omrijden. Gisteren was de Schipholtunnel ook al een tijdje afgesloten geweest. En Dat kwam toen door een stroomstoring ook. De politie in Groningen heeft een inbrekersbende opgerold. De drie mannen en een vrouw, alle vier twintigers, die worden verdacht van tientallen inbraken. Ze zouden onder meer dertien beelden uit de tuin van bronnenbad Fontana in het Groningse Nieuwe Schans hebben gestolen. Van die inbraak werden eerder al negen beelden teruggevonden. Bij een huiszoeking deze week zijn ook de laatste vier gevonden. En de vier zijn begin deze week opgepakt. Bij verschillende huiszoekingen werden twee vuurwapens, hardworks, schilderijen en geld gevonden. In grote delen van Taiwan is het openbare leven lamgelegd door de orkaan Saola. De orkaan trok eerder deze week over de Filipijnen, waar 23 mensen om het leven kwamen. Lokale media melden al zeven doden in Taiwan. Op de internationale luchthaven van Taipei zijn tientallen vluchten geannuleerd... en ook het treinverkeer is verstoord. Op het eiland leven 23 miljoen mensen. De orkaan passeert later vandaag de hoofdstad Taipei... voor die op weg gaat naar het Chinese vasteland. In Emmeloord is asbest gevonden in een wooncentrum... voor mensen met een verstandelijke beperking. 18 bewoners zijn overgeplaatst naar een ander zorgcentrum. Daar moeten ze waarschijnlijk een paar weken blijven. In het pand is op verschillende plaatsen asbest gevonden. Woningcorporatie Mercatus laat het pand verder onderzoeken... omdat het vermoed wordt dat er nog meer asbest aanwezig is. Op de Olympische Spelen heeft Judoka Henk Grol zijn eerste partij gewonnen. Hij versloeg zijn tegenstander uit de Seychellen op Ippon. De tot genaturaliseerde Nederlander Elko van der Geest die verloor zojuist. Hij was minder succesvol. Hij verloor na een houtgreep. De beachvolleyballers Nummerdoor en Schuil hebben hun derde wedstrijd verloren. Ze gingen in twee sets onderuit tegen een koppel uit de Letland. Nummerdoor en Schuil hadden zich al geplaatst voor de achtste finale. Het weer, eerst buien. Vanmiddag wordt het vanuit het westen droger en komt er steeds meer ruimte voor de zon. 20 graden aan zee, 24 lokaal in Limburg. Morgen begint de dag op veel plaatsen droog en zonnig, maar al snel neemt de kans op buien vanuit het westen toe. Het wordt dan ongeveer 23 graden. ANWB Verkeersinformatie. Schiphol raadt haar passagiers aan om met het openbaar vervoer naar de luchthaven te komen. Door de afsluiting van de Schippeltunnel staan er lange files. Onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen het Ringvaartaquaduct en Hoofddorp 6 kilometer. Het verkeer richting Amsterdam kan via Haarlem over de A5 en de A9. En het verkeer vanuit Den Haag via, eh, richting Amsterdam kan ook via Utrecht over de A12 en de A2. Vanuit Amsterdam staan er ook files op de A4 richting Den Haag. Tussen knopend de Nieuwe Meer en Badhoevedorp 3 kilometer. Omrijden kan via Alkmaar over de A9 en de A5. Dat kan allemaal niet filevrij, want op de A5 staat het ook vast. Hoofddorp richting Haarlem, tussen Knooppuntenhoek en Raasdorp 6 kilometer... en op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen de afrit Haarlem en Bad Hoefendorp, 4 kilometer. A16 Rotterdam richting Breda, tussen Hendrik-Ido-Ambacht en de Randweg Dordrecht 4 kilometer. Door deze file loopt het ook vast op de N3, Papendrecht richting Dordrecht. Tussen Dordrecht en de aansluiting met de A16 3 kilometer... Werkzaamheden op de A27 zorgen voor uh, richting Gorkum... sorry, dat A27, Gorkum richting Utrecht. Daar zijn werkzaamheden tussen Hagenstein en Houten... daardoor 2 kilometer file. En ook werkzaamheden op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ewijk 3 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Ik mag samen met een klant naar de Olympische Spelen. Alleen wil ik wel toegang kunnen hebben tot mijn zakelijke documenten.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 De heren Knap Versluis, Meilink en Hendricks en de dames Het en gaan zo de boot in. Eerst, waar komen al die asbestgevallen vandaan deze zomer? We zijn live vanuit Londen Willemijn Veenhoven en Felix Mörders. Asbest, dat lijkt het woord van deze zomer in Utrecht. U weet het, moesten honderden mensen hun huizen uit nadat er asbestdeeltjes in hun wijk werden gevonden in Rotterdam. Er werd een kraakband ontruimd en moesten de bewoners de nacht doorbrengen in een sporthal. En in Emmeloord werden 18 verstandelijk beperkte bewoners geëvacueerd omdat er asbest in hun wooncomplex werd aangetroffen. Voorzitter Leo Veldhuis van de Vereniging van asbestverwijderende Bedrijven, goedemorgen. En Goedemorgen. Er is ook wel overal een vereniging voor in Nederland, dacht ik net. Ja, nou. is, uh, dat, dat, ja dat hoort ook zo, hè. Ja. Je, je moet je, je, de dag je belangen zien uh, verdedigen en, uh, en, ja. en ook belangen te maken. Ja, u bent Daarbij, dus van de vereniging, ja, vereniging van asbestverwijderende bedrijven. Uh, hoe komt het eigenlijk dat er nou opeens, tenminste zo lijkt het, dat er opeens heel veel aandacht is voor asbest? Nou, ik kan het echt niet to, uh, toeschrijven aan een, aan een bepaald toeval of aan een, aan een bepaalde reden. Ik, uh, ik lees het ook net allemaal uh, vanuit, uh, vanuit vakantie. Ja. Uh, uh, het is inderdaad een uh, samenvatting uh, van denk ik, uh, incidenten. Omdat er uh, mogelijk uh, inderdaad, uh, door regelgeving, door verscherping van regelgeving... dat er van alle kanten wat meer op gelet wordt. Het kan ook zijn dat in de projecten die genoemd zijn en die nu de krant halen... Ja. Dat, daar inmiddels, uh, dat dat renovatieprojecten zijn waarin gewerkt wordt. En waarbij dan inderdaad asbest aangetroffen wordt, die men voor die tijd niet heeft uh, uh, ja, ja. geconstateerd. Nou, dat zijn het in de het grote. Dan, geval dan kunnen ook, die kunnen zich uh, al snel voordoen. Ja, dus door renovatie, maar u zei ook van de, de regels zijn aangescherpt. Ik geloof per uh, afgelopen 1 januari. Dus er wordt gewoon veel ja, beter opgelet. Ja, nou de, de regelgeving die wordt verscherpt. Dat houdt in dat er ook bepaalde normen verscherpt worden. Ja. Dat heeft dan te maken met het mogelijke besmettingsgevaar van aswest. Daardoor ga je naar de normen kijken en die ga je scherper stellen. Gaat het er dan letterlijk om wat, wat vroeger? Het kan ook Europese ja. regelgeving zijn. En daar, ja, en daar wordt naar gekeken. Ja. En dan zou het kunnen zijn dat als iemand in zijn huis aswest aantreft op de vloermat... Dan zeggen zegt, ja, waar komt dat vandaan? En in zo'n flat gaat dat uh, heel snel rondzingen. Ja. Bij de buren, en de buren onder en de buren boven. Uh, en dan heb je toch al uh, snel uh, de nodige commotie. Dus, maar u bedoelt, wat er voor 1 januari 2012 uh, nog kon, door de beugel kon... een uh, bepaalde hoeveelheid asbest... daar wordt nu van gezegd, nee, dat is gevaarlijk en daar moeten we iets aan doen. Nee, zo is het niet. Want ook uh, de vorige regelgeving die is ook streng ja. uh, op asbestgebied. Wat is er veranderd dan? Uh, uh, zegt u? Wat is er veranderd dan? Nou, er is, het heeft met de vrijgavendormering te maken. Dat, dat heeft te maken met het aantal asbestdeeltjes wat in de lucht geconstateerd kan worden als er gemeten gaat worden. Als er, Het um, aantal deeltjes asbest ja. die, dus, uh, gaan, die, die gemeten worden in, in hoeveelheid lucht ja. die ja. dan aanwezig is. Nou, dat zijn allemaal metingen. Die worden door uh, inventarisatiebureaus gedaan. En die, die geven daar wel of niet een advies op. Dan op die manier zou het verwijderd moeten worden. Als dat inderdaad gevraagd wordt door de woningcorporaties of door de scholen of door dingen. Nou, en daar zijn acties op. Ja, maar de, maar nou, nog, is, heel, nog heel even naar wat er dan strenger is geworden. Want u zegt, het gaat niet om de concentratie. Um, ja, het gaat juist wel om de concentratie en de manier van meten. De concentratie en de manier van meten. Oké, okay, dus ja, en de manier voorheen. En voor de rest er wordt er heel veel toezicht gehouden op de asbestverwijderende bedrijven. Uh, dat is dus uh, de taktersport waarin ik werk en ja. wij werken met de vereniging. Daar, uh, daar wordt de handhaving op losgelaten vanuit sociale zaken en vanuit En uh, Dat gaat via instellingen. Dus er is denk ik aandacht genoeg. En waarom het nu inderdaad het toeval is. Uh, projecten in Noord-Nederland zijn, in Rotterdam zijn en in Utrecht zijn. Waarbij de overheid communiceert, uh, de gemeente communiceert met de woningstichting, die communiceert met de bewoners. En dan uh, krijg je dit soort zaken die je... proef, waarschijnlijk... Proef ik een beetje uit uw verhaal dat u vindt dat er, dat er een beetje overdreven aandacht is voor asbest? Hallo? Ja, Hallo? hoort mij niet meer? Hallo? Nee, ik hoor u slecht. maar ik hoor u nu weer. <laughs> hoort u mij niet, ik wou nog even vragen, proef ik een beetje uit uw verhaal dat u vindt dat er wat overdreven aandacht is voor asbest? Nee, ik denk, ja, ik, ik weet niet wat hierin overdreven is, omdat ik de situatie niet specifiek ken. Ik weet ook niet wat er, wat er aan de hand zou kunnen zijn. Is het in het begin van het traject dat iemand zegt: joh, ik wist niet dat er uh, asbest zat en ik ben gaan werken. Dat kan een timmerman zijn, dat kan een loodgieter zijn, dat kan een aannemer zijn. Die komt er tegen, weet het niet. En het goedje verspreidt zich in de woningen of rondom de woningen of in de tuin. Ja, en iemand die er dan tegenkomt, ja, dan heb je wel motie over asbest. Want asbest is natuurlijk een gevaarlijk uh, product. Nou goed, in ieder geval is het deze zomer opvallend veel aanwezig. We gaan snel naar het roeien, want ze zijn daar begonnen. Leo Veldhuis, dank u wel. Nou, Heel uh, goed voor de roeiers. En uh, dank u wel voor de aandacht. En, ja, uh, ciao, ciao. naar niet bij. Doe het commentaar. We zullen de boodschap wel even doorgeven aan de mannen van Nederland... die zojuist begonnen zijn. De mannen vier zonder de halve finale, zes plekken in de finale te verdelen. En zit Nederland daar zometeen bij, met een plekje dus bij de eerste drie. Boas Meijling, Kai Hendricks, Ruben Knappen en slagman Michiel Versluis. Op weg naar het eerste meetpunt, de 500 meter. Nederland zit in baan 2 en zit niet meteen vooraan in de race... De, de boot uit Groot-Brittannië zien we daar wel zitten. Een sterke combinatie wereldkampioen met Gregory Reed, James en Andrew Trix Hodge. De Britten en de Australiërs in het midden van het veld. Zij nemen ruim de leiding, hebben een halve bootlengte voorsprong op de concurrentie in dit veld. En Nederland zal niet een te groot gat moeten laten vallen om te blijven meedoen. Nederland is een grensgeval. Nederland zal op het randje zitten van al dan niet een finale plaats. Mannen die het liefste acht gevaren hadden, maar al maandenlang weten, zeker een maand of vier inmiddels, dat dat er niet in zit, dat dat er niet in zat. En ze moeten het dus doen in deze boot. Het eerste punt is Australië door. De 500 meter en daar een halve seconde achteraan de Britten, dan Nederland Nederland en dan komt het sterke Wit-Rusland. Knap dat Nederland daar zo bij ligt. Hij heeft een sprongetje gemaakt dus naar de derde plaats en dat zou genoeg zijn. Australië gaat aan de leiding. Dat ziet er fraai uit. Dat is strak geroeid, dat is gelijk geroeid en er wordt goed getrapt met de benen om het tempo te houden. Nederland zal ook niet te gehaast moeten zijn. Dat was bij wat boten nog het probleem bij de wedstrijden eerder tijdens deze Olympische regatta. De haal goed afmaken, goed inpikken. Dat is belangrijk om tot een goede eindklassering te komen. We gaan op weg naar de 1000 meter. In Nederland zit er dus goed bij met voorlopig een derde plek. Dit is de Radio 1 Sportzomer Live vanuit Londen, vanuit Alexander Palace. En bij ons zit Minke Boy, oud-hockey-international. Minke, heb je alle hockeys in Nederlands gevolgd die tot nu toe gespeeld zijn? Ik heb de dameswedstrijd tegen Japan om half negen gemist. Maar de rest heb ik gezien. Ik ga vanmiddag weer naar de dames tegen China. Dus, uh, ja. Wat verwacht je van die wedstrijd? Een korte voorbeschouwing? Ik verwacht dat Nederland sterker zal zijn. China is wel teruggezakt na de Olympische finale in Beijing uh, vier jaar geleden. Dus ik verwacht dat Nederland gewoon gaat winnen. Maar Nederland moet wel, nog wel een beetje groeien in het de toernooi. De eerste wedstrijd tegen België, die was. Een beetje aftasten moeizame he? niet gezien. Ja, precies. Tegen Japan heb ik het niet gezien, maar heb ik gehoord dat het ook nog niet helemaal top was. Maar nee. nogmaals, je moet groeien in het toernooi. Want uiteindelijk moet je natuurlijk op je best zijn. Als er echt om gaat, de halve finales en de finale. Daar zijn Nederlandse ploegen natuurlijk sterk in hè, om te groeien in het toernooi. Ja, daar bereid je ook op voor. Ik weet wel dat er ook toernooien waren waar we vooral aan het begin goed waren en aan het einde wat minder. Dat kun je natuurlijk beter omdraaien. <laughs> oh, zo lijkt zo lijkt simpel is het. Aan. Wat verwacht jij van de dames? Ik wacht veel. Ik ja? vind het een kwalitatief ongelooflijk goed team. Je merkt wel, hè, ze hebben natuurlijk toch wel even een heftige tijd achter de rug met een speelster die zeer naar Willemijn huis Bos, gaat. Ja. mijn Bos, inderdaad. Ja, dat, dat is natuurlijk voor het team wel heel heftig. Want nee. als je vier jaar met elkaar in zo'n traject zit... dan krijg je ook even dat gevoel van... jeetje, dat had mij dus ook kunnen overkomen. Dat is natuurlijk ja, emotioneel voor zo'n groep... die samen zo ontzettend veel optrekt. En daar moet je dan even overheen komen. Nou goed, het is dus inmiddels alweer uh, bijna een week geleden... We gaan zo verder praten. We gaan eerst uh, terug naar de roeien. Ragnar, die zit uit het stuiteren. Ja, het gaat goed met Nederland. Een derde plek en een bootlengte voorsprong op uh, de ploegen die er achteraan varen. De Australiërs en de Britten aan de leiding, dat wisten we van tevoren. Maar Nederland daar een bootlengte achter. Maar dan ook weer een bootlengte achter Nederland met uh, de concurrentie. Als de mannen dit kunnen volhouden, zorgen ze toch voor een uh, behoorlijke verrassing. Het zou mooi zijn als er eens een Nederlandse boot is die boven zichzelf uitstijgt en de finale haalt. Nou, deed Nederland dat al eerder op weg? naar de 1500 meter. Bij de WK van vorig jaar zat Nederland er ook bij met een zesde plek. De boot is wat gewijzigd vergeleken bij toen. Knappen Hendricks zaten er toen ook al in, maar de bezetting was destijds wat anders. Het gaat goed met de Hollanders, maar boven ze komen ook nog de Serviërs langs zij. En wat dat betreft wordt het nog wel een gevecht met de laatste 1500 meter, de laatste 500 meter, zometeen voor de boeg. Het laatste meetpunt voor de finish is de 1500, dan de Britten op 1,2 seconden. Nederland op 4,6 seconden. En hoe groot is dan het gat met de Wit-Russen? Dat is 2 seconden nu. En dat is een behoorlijke marge met die laatste 500 meter voor de boeg dus in de boot Hendriks Meilink en slagman Versluis. Zouden die dan vanmorgen eens in de spiegel hebben gekeken... zoals Erika Terpstra dat wil, dat zal Mink ook weten. Kijk eens naar die spiegel en zeg tegen jezelf... ik ga het doen vandaag, ik geloof erin. Dat zeggen die Nederlanders wel vaak... maar het komt er tijdens deze spelen nog niet zo vaak uit. En misschien dat deze Nederlandse mannen, deze vierde zware sectie... daarvoor dan eens een keer gaat zorgen. Het is krachtig, het is geconcentreerd... maar de verzuring komt wel altijd op de laatste 1500 meter. Dan moet je dood willen gaan. Dan moet je er helemaal voor gaan. En dat doen de Australiërs in hun race tegen de Britten. De Britten op plek 2. De Australiërs een punt van de boot voorsprong op weg naar de finish. Kijk ik naar links, dan zit Nederland er nog altijd bij. Maar ze worden wel opgejaagd door de rest van het veld inmiddels. Door de Serviërs, door de Italianen onder meer. En het zal nog een gevecht zijn met een kwart bootlengte voorsprong op met name de Serviërs. Nederland met z'n allen met een petje op in de boot. Hoewel eentje niet en daar gaan we met een halve boot. De voorsprong richting de finishlijn. Nederland zal dit niet meer weg gaan geven. Nee, nee, nee. Daar geloof ik niet in. Nederland gaat een finale plaats halen. Prachtige prestatie van deze boot. Krachtig geroeid en ook vanaf het begin dus erbij. De laatste 100 meter, de laatste meter tot de finish. En in baan 6 wordt het nog spannend. Maar Nederland is er doorheen als derde. De Britten winnen deze halve finale. Dan komen de Australiërs en dan de Nederlanders. Die hebben de klus geklaard waarvoor ze vanmorgen uit hun bed zijn getrommeld. Nederland gaat door naar de Zware vier. Zie je alles? Zie je al die sporten? Ik, bedoel, ik zie je nou met aandacht naar het scherm kijken. Ja, maar... ja Altijd, maar. Nee, nee, ik zit hier, dan mis je heel veel. Ja, je kan he? beter thuis voor de TV. Uh. Nou, dat, dat, die druk jij... heb ik soms ook, ja. En wij jij wil ook weten, wie was dan die zonder dat petje? Ja, precies. <lacht> ja. Dat hadden <word> je niet <lacht> erbij vermeld. Minkenboy, we praten zo met je verder. De Radio 1 Sportzomerbus. Die staat vandaag op het vliegveld Midden-Zeeland. Mark Robin Visser die doet daar verslag van de Zeeuwse luchtvaartdagen. Uh, Mark Robin, ja, wat kan je ons vertellen over de, de Zeeuwse luchtvaartgeschiedenis? Wanneer ben je ingedoken? Nou, de Zeeuwse luchtvaartgeschiedenis ben ik niet zozeer ingedoken. Maar dat doen ze hier uh, van alles aan. Het organiserende... Uh, comité hier, dat is... Uh, ik ben even de naam van kwijt, maar die houden zich bezig met wat hier uh, in de oorlog allemaal is gebeurd. Er zijn hier heel veel vliegtuigen neergeschoten. En uh, Wings for Victor, Wings to Victory heet die club. En die probeert nu uh, al die toestellen weer te, uh, ja, in elkaar te zetten. Het zijn natuurlijk allemaal delen, onderdelen en wrakken die uit de grond gehaald worden. En die mensen vinden het leuk om daar aan te sleutelen. Maar goed, dat is niet het enige waar het hier uh, op het vliegveld uh, over gaat tijdens de Zeeuwse luchtvaartdagen. Er is hier uh, van alles te doen. Er zijn hier zweefvliegtuigen. één motorige, twee motorige vliegtuigen. Waar je dus mee de lucht in kan. Maar je kunt ook binnenvliegen. Of niet? Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Tuurlijk kunnen we binnenvliegen. Als wat ziet weer... u er trouwens mooi vliegerig uit? U heeft een vliegtuigje ja. op de jas. En u heeft een prachtige stropdas van de Vliegclub. Wie bent u? Atlet. Martin van der Barcelijn. Van Modelfliegclub Atlet. Probleem... Atlet. Atlet? Atlet. Ja, wat Achtig. staat dat voor? Allemaal enthousiaste leden. Dol enthousiast. Het waren Allemaal enthousiaste leden, ja. ja. En dan is het uh, omgedraaid van Delta. Ah, oh, wat een fonds. Ja, ja, dat was meer een grapje. We zeg zijn nu een elektroclub. En daar ah. is het grap van, uh, tegenwoordig met modelbouw zitten ze met milieu en geluidsoverlast. Ja. En de elektrotoestellen hebben dat helemaal niet. En daar winnen wij terrein op. Kijk. We hebben niks met de milieuwetten te maken. We hebben wel met de luchtvaartwetten te maken. Dat We is de vooruitgang. De en jullie worden dus ook groener. Juist, juist. Ja, maar wat het leuke is, is dat de mensen hebben het idee hebben ja, dat we zeggen van ze uh, maken lawaai. Maar dat maken ze helemaal niet. Nee. Te. Tegenwoordig zijn de motoren borsteloos. Ja. En wat het leuke is, ja. Ja, maar wacht eens even. Want u zegt van ik wil, geen, maar ik wil toch graag een beetje lawaai ja. horen. Dus ik ga nu even hier de loods in en dan komen we ja. bij de HCC, ja, de Computer uh, Club. Computerclub. Dag computerclub. Goedemorgen. Vertelt u even wie u bent? Mijn naam is Ron Konings van de HCC. Van de HCC, van de Hobby Computer Club. En jullie zijn heel actief met flight simulatoren. Ja, dat is een van de beste draaiende clubs binnen de HCC. Want ik kijk nu even naar buiten en al die mooie zweefvliegers... en e-motorige toestellen staan wel klaar... maar er wordt nog niet gevlogen hier in Zeeland. Dat klopt. Altijd weer afhankelijk, hè? Ja, en dan ben ik maar blij dat u er bent... want dan hebben we toch nog een beetje vliegtuiggeluid op de radio. We doen alles met wat met vliegen te maken heeft, behalve vliegen. Zeg, wat, wat is dit voor geluid wat we nu horen? Dit is het geluid van een uh, B-25, een North American uh, B-25, zo gezegd. Ja. Ook wel bekend als de Mitchell. Ik zal hem even laten horen aan de luisteraars. En, oh, nu doet hij het ineens niet meer. Hoe weet je nou dat dit dat geluid is? Hoe kom je daaraan? Uh, dat geluid zit in het programma. Oh, ja? Dat, dat zit dus ingebed in het type uh, het vliegtuig waar ja. we mee vliegen. En bent u de piloot? Ik ben vandaag. Uh, Niks. Oh, je bent niks. U zit gewoon een beetje aan de knopjes te prutsen. Ja, ja. Ja, ja Maar uh, zijn we nou in de lucht? Uh, het toestel vliegt nu, virtueel. Ja. En uh, je ziet ook het landschap hier. Dat is uh, de omgeving van Chicago. Oh. Een standaard vliegveld binnen Flight Simulator. Kijk. Jullie zijn hier uh, tijdens de luchtvaartdagen uh, de, de, de hele tijd. Het is tot en met zaterdag nog, hè? Tot en met zaterdag, Het ja. is wel even leuk om aan de luisteraars te vertellen... de entree is 2 euro. Nou, daar kan je toch niet voor laten liggen? Daar praten we niet over. <laughs> maar jullie proberen natuurlijk ook meer leden te krijgen, of niet? Uh, dat is wel een bijkomstigheid. Het is ook voor ons echt een leuke gelegenheid om uh, onze hobby te laten zien aan de mensen. Ja. Het is heel grappig. Uh, als ik hier in die loods om me heen kijk, zie ik... Uh, er zijn nog een paar opstellingen gemaakt en mensen zitten hier heel geconcentreerd. Bent u al opgestegen? Ja, ik ben al opgestegen. Maar, waar bent ja. u nou? Ik zit in, uh, boven een klein vliegveld uh, boven Amerika. Zeg, en het geluid is ook echt fantastisch erbij. Hè? Het, ja. het is echt heel echt. Ja, het is... Uh, heb je bijna geen echt vliegveld meer voor nodig hier in Zeeland. Nee, nee, nee dat <laughs> klopt inderdaad. Alleen... Maar hoe lang moet je nou oefenen voordat je zo'n toestel uh, aan de praat krijgt? Nou, dat valt uh, reuze mee. In het ja. begin is het wat lastig. Ja. Uh, maar na uh, uh, zeg maar een paar uur dan, uh, heb belt. je het wel uh, onder ja. de knie. En wat is nou leuker in zo'n simulator of buiten echt in zo'n echt toestel vliegen? Ah, er gaat natuurlijk niks boven echt vliegen. Nee. Dat kan je ook niet simuleren. Dat kun je niet simuleren. Al was het alleen al de hoogtevrees, het gevoel wat je daarvan krijgt. Nou, dat valt reuze mee. Er zijn weinig mensen die hoogtevrees hebben in een vliegtuig. Nou, ik wel hoor, dat kan ik u wel ja, vertellen. toch wel, ja. ja en vooral in zo'n kleintje. Dus weet ja, u wat, ik kom even naast u ga, zitten. Veel gaan vliegen, dan, dan blijf ik dan lekker op de weg. Ja. Goeie vlucht nog. Dankjewel. Oké, okay. de Zeeuwse luchtvaardagen dus nog tot met zaterdag. Ik zou zeggen, groeten uit Zeeland en tot later. Henk Grol, die gaat straks beginnen. Die komt zo op de mat. Ja, de, de, de partij is nog bezig tussen een Fransman en een, en een Canadees. Maar uh, Canadees, Ja, dat zijn dames zo te zien. <laughs> Soms zie je dat niet ben, goed, ben hoor. Bij tijf, judo. Nee, ja, ik heb mijn bril ook niet op. We praten verder met uh, Minke Boy, Oud Hockey International, zoals gezegd. Wat doe jij op zo'n dag eens vandaag? Nou, ik ben hier nu op uitnodiging van NOC NSF... die allemaal oud-sporters heeft uitgenodigd om aanwezig te zijn op de Spelen. En nou ja, bij ontvangst aanwezig te zijn, bij media aanvragen te kunnen, ja, wat te kunnen doen. Want ja, de actieve sporters zijn natuurlijk met name hockeyers zitten natuurlijk volledig in het toernooi, dus die hebben daar geen ruimte voor. En daarnaast ga ik mee met een aantal organisaties uh, die groot zijn in de sport. Die uh, als sponsor of als financier. En dan ga ik mee met de vip reizen En dan vertel ik over de Spelen en over hockey dan natuurlijk met name. Dus, die mensen ja. vinden het fantastisch natuurlijk om jou te zien dan. Hè? Even ja, aan je te kan het meer vertellen. Je kan natuurlijk gewoon heel veel vertellen ook over het Olympisch dorp. Over plekken waar zij niet kunnen komen. Want iedereen ja. kan natuurlijk als je een kaartje hebt in de stadions komen. Wat gebeurt er nou in dat dorp? Hoe, hoe bereid je daar nou op voor? Want we zijn natuurlijk allemaal heel erg gericht op de Spelen en op het nu. Maar er zit natuurlijk vier jaar voorbereidingen aan vooral. En ja, dat weet ik met name hoe dat gaat. En ja. dat vind ik ook zo mooi als je dan bijvoorbeeld gisteren Edith Bos ziet. En hoe die ja, na het winnen en Marjan Vos hoeveel ontlading eruit komt. En hoeveel ontspanning. Ja, dat is gewoon allemaal. Je weet wat je erin hebt gestopt. En, en dan die medaille is natuurlijk de beloning. Met name voor wat je allemaal hebt geïnvesteerd al die jaren. Ja, ik vind het geweldig om te zien. En dan is het rare, begrijp ik, dat jij helemaal niet meer hockeyt. Dat klopt. Ongelooflijk. Je bent er mee gestopt? Ik ben er helemaal mee gestopt. Uh, vier jaar geleden na Beijing, de finale, was mijn, echt mijn laatste wedstrijd op topniveau. Ik wist ook dat ik ging stoppen. Dus voor mij was het winnen van de gouden medaille een geweldige prijs. Maar het was ook gewoon de opluchting. En nu is het klaar. Nu kan ik heerlijk gaan ontspannen. En ja, dat ben ik gaan doen. Ik heb een kindje gekregen. Dus ja, dan krijg ik ook een heel ander leven. En sport is gewoon geen prioriteit meer. Ik maar je staat je ook niet uh, op, op zaterdagochtend af en toe eventjes balletje te tikken? Nee, omdat ik uh, ook heel graag van de verplichting af wilde. En hockey is natuurlijk altijd op gezette tijden. Je hebt een team, dus je moet rekening houden met elkaar. En daar wilde ik even heel graag vanaf. Ja, in zo'n ander leven gaan leiden en andere dingen gaan doen. Ik ga heel graag kijken bij het ja. hockey. Dus ik doe nog veel in hockey. Ik kom ook nog veel op hockeyvelden. Maar zelf hockey is uh, gewoon, max drie keer per jaar. Je had gewoon geen zin meer om te trainen. Ook dat. Ja, vond ik als topsporter soms al een klus. Dus, uh, en dan moet je jo, heel veel trainen. Afzien, dus ook daar was ik blij zien, dat het uh, bij, voorbij was. bij de veterinies zou je natuurlijk nog best mee kunnen, of niet? Nou, ik mag wel weer gaan hockeyen. Want ik hockey af en toe met oude internationals. Met de zwarte tulpen noemen we dat dan. En dat is hartstikke leuk, maar dan merk je wel hoe snel dat achteruit gaat. Het ja? gaat, gaat hard, hè? Ja, ik was ook vooral een hockeyer die heel erg het moest hebben van mijn inzet, van mijn fysiek, van mijn gedrevenheid. En dat is gewoon weg. Ja, ik, ik ben niet meer fit, ik, ik ben niet meer zo gedreven, want het, ja, het interesseert me niet meer zo. Ik klink als een oud vijf. Nou, bijna wel. Nee, maar goed, ik, ik ben wel heel erg be, uh, betrokken bij de sporters van nu. Weet je, als die meiden van het Nederlands team nu of van Den Bosch dames zijn... mij om iets vragen of, of hulp willen, ja, dan vind ik dat geweldig dat om daarmee je. bezig te zijn. Nou, hoe, hoe ik dat toen gedaan heb. En als ze bijvoorbeeld last hebben van spanning. Zeker op de spelen. Hè, een, een Enorm evenement. Hoe ging ik daarmee om? Want ik heb daar wel echt een ontwikkeling in. Hoe ging omgemaakt. je daarmee om? Nou, in Sydney werd ik echt bevangen door de spanning. En merkte ik echt van, oh, ik moet hier iets mee. Want zo kan ik niet presteren op zulke evenementen. Veel met mental coaches gewerkt. Veel erover gesproken met mensen. Uh, mezelf goed leren kennen. Van hoe kan ik mezelf optimaal voorbereiden op zo'n toernooi. Ja, voor mij is het heel simpel. Je hebt de, de technische kant van het spel. De tactische kant, de fysieke kant. En het mentale. En met name dat mentale kun je, nou ja, eigenlijk twee minuten voor de wedstrijd kun je daar nog iets mee. Als je voelt ah. van oh ik word, ik. Ik, wor, ik, ja, ik, ben, ik, ben, ik voel me zwaar of ik, ik. De spanning neemt het over. Wat, wat doe je dan? Wat heb je Dan ja, krijg je gewoon oefeningen voor. Hè? Je Yoga? gaat met iemand. Dat nou, kan ook. Als dat, als dat je helpt. Mij hielpt dat niet zozeer. Uh, maar wel ontspannen. Je hebt sporters die hebben altijd wat onderspanning. Dus die moeten de spanning opbouwen voor een wedstrijd. Die moeten echt, nou, een beetje zoals Usain Bolt, uh, heel erg wat? zichzelf oppompen. Wat denk jij dan? Twee minuten voor de wedstrijd. Oké, okay. ja. je, je, je staat stijf van de stress. En dan? Ja. Uit je hoofd, gewoon om je heen kijken. Stik voelen, kijk om je heen, horen. In het, in het moment komen. Dus niet meer bezig zijn met de gedachte van wat als ik nu een fout maak? Wat als we weer niet winnen? Als het weer zilver wordt. Het heeft helemaal geen zin om daarover na te denken. Het gaat erom, waar ben je mee bezig? Wat is nu mijn taak? Wat moet ik ja. nu doen? Let op het spel, let op je medespelers. En daar deed ik dan ook dingen voor. Ja, dus ik was altijd heel erg aanwezig op het veld, heel erg aan het praten. Dat hielp mij om... In het spel te blijven. En om niet ik zal, stond niet op te op denken aan, oh god als precies, we verliezen. Ik stond op een positie waarin ik niet altijd veel te doen had. Want ik stond als achterste, Achter, een achterste man, vrouw. De plek van vrouw. Willemijn Bos eigenlijk. Hè? Ja precies. En um, als je dan het spel ziet, ziet, ziet gebeuren en er en, en wordt niet gescoord. En komt bij mij nog wel eens de angst toe te heeft van, oh jee, er wordt niet gescoord, er wordt niet gescoord. Wat als ik nou de fout maak, dan verliezen wij die wedstrijd. Ja, en dat soort gedachten, die versterk je niet. En daar moet je echt iets mee, want daar heb je niks aan. En ik vond het mooi, bijvoorbeeld gisteren Edith Bos vertelde dat ook. Ze zegt, ik heb gewoon de keuze gemaakt naar mijn, naar mijn uitschakeling in eerste instantie, hè, voor de herkansing, om er weer voor te gaan, om weer voor die medaille te gaan. En dat is ook een keuze. Dat is knap hoor, wat Edith Bos deed en wat jij dus ook gedaan hebt. Henk Grol staat inmiddels op de mat. Theo. Tegen de Braziliaan Luciano Correa. Die man was ooit wereldkampioen in 2007. Dus dat is alweer vijf jaar geleden. En haalde een keer brons op het WK. Nog langer geleden, 2005. En sinds die tijd is het wat minder met hem gegaan. En heeft hij twee keer tegen Grol gejudoed En twee keer verloren. Dus dat neemt hij lekker mee. Maar het is een tegenstander natuurlijk van ander niveau... dan Dominique Dugas uit Seychelles. Die die eerst vandaag al heeft gehad. Zonder zweetruppels. Dit zal iets meer moeite kosten om deze Braziliaan... ...van de mat te krijgen en dan daarmee de kwartfinale te bereiken. Deze partij in de klasse tot 100 kilo straks. Maar in de verkerk tot 78 kilo. Twee deelnemers is voor Nederland. En nu kijken we naar Henk Grol in het wit. Met een wit gezicht en witte haren. Helemaal wit en witte tape. Hij ziet er een beetje bleek uit. Maar ik heb net naar hem staan te kijken. Nog geen scores na de eerste minuut. Hij stond stoisch eens te kijken met de armen over elkaar. Zo van kom maar op. Wat kan mij gebeuren? En dat is de houding die we van hem kennen. Nu hangen ze tegenover elkaar met... De koppen tegen elkaar en proberen elkaars balans te verstoren. Henk Grol stapt nu weer buiten de mat. Dat mag niet. Dat betekent hem uh, weer terug uh, naar de posities waar, van waaruit het punt moet beginnen. Hij wordt uh, aangevuurd door uh, Maarten Arens, de bondscoach. Of voor uh, wat activiteit. Ja, de scheidsrechter ziet dat ook. Uh, geeft beide nu een Shido voor uh, passiviteit. Dat... Het was uh, inderdaad uh, bij zo'n situatie dat ze tegen elkaar hangen. Dat die scheidsrechters dat uh, niet leuk vinden. Negatief judo vinden ze dat. En uh, dat betekent gele kaart voor beide judoka's. En nu Henk Grol uh, in de tweede versnelling uh, tegen die Braziliaan. Aan de andere kant van de mat. Maar uh, ook weer buiten de mat gestapt. En uh, nog geen uh, punt gezien. Scheidsrechter uh, ziet weer dat de wedstrijd uh, door kan gaan uh, met Henk Grol. Linksvoorstaand probeert eerst de pakking te maken. De kumikata. Dat is heel belangrijk in het uh, judo. Heeft hij heel veel geoefend uh, met, uh, Ma met Maarten Arends, de bondscoach. Die ook zijn persoonlijke coach is. Want dat is de basis van het judo. Iemand goed vastpakken. Goed die greep erop zetten. Het zij aan de kraag. Het zij aan de river. Onder aan de mouw. Boven op de mouw. Wat je maar wil. En van daaruit uh, dan verder gaan. Want zomaar los, luk, lukraak wat doen, dat levert uh, meest. Al weinig op. Nu heeft hij hem goed aan de rechterarm en aan de linkerarm te pakken. Maar al dansend belanden ze weer naast de mat. En zijn de eerste twee minuten verstreken. Zonder dat we scores hebben, wel die gele kaarten voor beide Judoka's. Terwijl de Braziliaan nu even aan zijn voet voelt. Die is ook wat ingetaped. Maar hij kan gewoon de wedstrijd voortzetten tegen Henk Grol. Die een uh, fotografisch uh, judo-geheugen gehe heeft. Waar Elisabeth Willemboortse. Hij probeert een schouderworp uh, nu. Maar hij uh, laat de Braziliaan uh, ontglippen. Willeborst heeft een opschrijfboekje nodig. Om alles uh, te noteren over haar tegenstanders. En hij heeft het allemaal in zijn kop zitten. Alle partijen die hij heeft gedaan. Weer een uh, schouderworp uh, probeerde hij in te zetten. Maar uh, hij had hem niet uh, goed vast. Dat was iets uh, wat hij deed. Zomaar lukraak zonder die pakking uh, te, te pakken. En uh, dat betekende dus uh, Nick. Nu probeert hij het uh, nog een keer. Met een armworp valt zelf op zijn buik. Is wel wat actiever en ja, agressiever ook dan de Braziliaan. Die voorlopig moet toekijken. En nog weinig heeft in te brengen tegen het geweld wat Henk Grol op dit moment op de mat legt. En de scheidsrechter ziet dat ook. Geeft de Braziliaan een tweede straf. Een tweede Shido. En dat betekent nu dat het voordeel is voor Henk Grol. Twee gele kaarten opgeteld. Betekent een score voor Henk Grol. Een yuko. En dat is lekker. Met nog twee minuten te gaan. Heeft hij dus de gewenste voorsprong. Tegen Luciano Correa. 27 jaar. Net zo oud als Henk Grol. Dus in die zin zijn ze leeftijdsgenoten. En hebben ze allebei een aardige erenlijst gehad. Maar Henk Grol zou vandaag uh, de dag moeten hebben waarin hij het gaat doen. De loting is gunstig geweest. En uh, de eerste partij is goed verlopen. Die tweede partij voorlopig uh, loopt uh, ook goed. Maar ja, optimistisch, maar toch realistisch. Dat is mijn motto uh, vandaag voor uh, Henk Grol en ook voor Mahinde Verkerk. Laten we eerst deze partij maar even afzien te maken. Althans, uh, laat hij dat maar even doen. Hij probeert uh, met de armworp uh, nu de Braziliaan weer uh, te werpen. Maar uh, onvoldoende kracht en. Uh, Spirit zat daaraan vast. En dan zien we wel hoe ver die komt. 1 minuut 44 uh, nog te gaan. Met uh, Henk Grol en uh, de Braziliaan die opnieuw een straf krijgt. En uh, dat is... Uh... Weer een voordeel voor, uh, voor Henk Grol, want het telt nu op uh, als uh, Wazari. En dat betekent een halfpunt voorsprong. Nou ja, dat uh, kan hij bijna met zijn routine niet meer weggeven. Maar nu moeten we dus zien dat hij niet in die valkuil trapt. Die valkuil van uh, dik voorstaan met een halfpunt in dit geval. Met nog anderhalve te gaan. En dan uh, weer mooi willen gaan judoën risico gaan nemen. Daar heeft hij vaak partijen mee verloren. Dat moet hij dus nu niet doen. Hij moet gewoon rustig blijven. Hij moet nu met de armworpen de Braziliaan naar de grond werpen. Dat doet hij goed. En in het grondgevecht wellicht die houtgrepen proberen aan te leggen. En in elk geval is het nu heel veel tijdwinst die hij boekt. Hij probeert het been van de Braziliaan... Zijn been uit tussen de benen van de Braziliaan te trekken. Want dan kan hij die houtgreep aanzetten. Maar die Braziliaan knelt het been van Grol af. Het linkerbeen. En de houtgreep komt er dus niet. Maar hij heeft weer een seconde of twintig bij elkaar gesprokkeld. Hij blijft nu even zitten. En uh, ik denk dat hij even nadenkt van uh, wat ga ik nu doen in die laatste minuut. Mijn advies is Henk, rustig blijven. Rustig blijven. Niet al te wild gaan judoën. Gewoon deze partij uit judo op de manier zoals jij dat kan. Laat die Braziliaan niet maar komen. Die staat achter. Jij kan een strafje velen. Ga niet gekke dingen doen. En dan gewoon uh, die wedstrijd nog verliezen. Deze partij heb je in handen. Deze partij moet hij gewoon ook uh, winnend uh, afsluiten. En daarmee in die kwartfinale zien te komen. Maarten Arends uh, ziet dat ook en uh, ziet dat het ook wel goed gaat... Met die laatste halve minuut te gaan is het inderdaad de Brasiliaan die het nu probeert. En Henk Grol die afwacht. Ja, dat doet hij nu goed. Hij is nu een beetje verdedigend aan het judoen, Gaat nog een beetje op die grond rommelen waar het eigenlijk zinloos is. En dat weet hij ook. Maar het betekent weer tijdwinst. En de scheidsrechter ziet dat ook, heeft uh, de wedstrijd onderbroken. En we gaan er met de laatste 27 seconden kijken hoe Henk Grol deze tweede partij gaat winnen. Want dat kan bijna niet meer mis, tenzij hij nog een enorme fout maakt. En uh, dat hebben we gezien bij Elisabeth Willeboortse. En het is de Braziliaan die het uh, probeert. En Henk Grol staat te wachten en uh, kan de overname wellicht uh, plaatsen. Maar dat gebeurt op dit moment niet. Hij moet weer gaan staan, zegt scheidsrechter voor de laatste 15 seconden. En dan is de buit binnen. Dan hebben we Henk Grol in de finale. Gooit hem nu naar de grond. Maar, en probeert opnieuw die houtgreep aan te leggen. Nou, dat gaat allemaal niet meer lukken. En de tijd werkt door. Het is afgelopen. En de toeschouwers, heel veel oranje op de tribune, zien dat Henk Grol deze wedstrijd bereikt heeft. En dat hij in de kwartfinale staat. We zien hem later terug. Dat zijn nog eens hoofdpunten van het Olympisch sporttoernooi hier in Londen. De hoofdpunten van het nieuws met Mark Visser. Het verkeer rond Amsterdam heeft veel last van de storing in de Schiphol-tunnel. De tunnel is in beide richtingen dicht omdat onder meer de veiligheidscamera's niet werken. Op de A4 staan lange files en ook op de omleidingsroute via de A5 en de A9 staat het vast. Schiphol zegt dat reizigers beter met de trein naar de luchthaven kunnen gaan. Bij chemische bedrijven in het Rotterdamse botlekgebied... worden de komende tijd onaangekondigde inspecties uitgevoerd. De provincie Zuid-Holland wil zo controleren... of de bedrijven wel voldoen aan de veiligheidseisen. Aanleiding zijn de problemen met de veiligheid... bij het tankopslagbedrijf Otfiel. Het werk daar is vorige week vrijdag stilgelegd. In het noorden van het land heeft de brandweer vannacht... de handen vol gehad aan branden als gevolg van blikseminslagen. Een hoekhuis in Franeker werd zelfs drie keer door de bliksem getroffen. En Spanje heeft ruim 3,1 miljard euro opgehaald met de uitgifte van nieuwe staatsleningen. De rente die het land moet betalen ligt echter hoger dan de vorige keer. Voor tienjarige leningen moet Spanje nu 6,64 procent betalen. De rente op staatsleningen wordt gezien als indicatie van het vertrouwen van beleggers in een land. Tot zo de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Schiphol adviseert haar passagiers om met het openbaar vervoer... naar de luchthaven te komen. Door de afsluiting van de Schipholtunnel staan er lange files. Die staan op de A4 de Naag richting Amsterdam... tussen het Ringvaartaquaduct en en Hoofddorp 5 kilometer. Het verkeer richting Amsterdam kan via Haarlem over de A5 en de A9. Dat kan echt niet filevrij. En vanuit Den Haag kan het verkeer richting Amsterdam... via Utrecht over de A12 en de A2... Vanuit Amsterdam op die A4 richting Den Haag... staat tussen knooppunt De Nieuwe Meer en Badhoevedorp 3 drie kilometer. Het verkeer richting Den Haag kan via Alkmaar over de A9 en de A5. Dan de A5, hoofddorp richting Haarlem... tussen knooppunt De Hoek en Raasdorp 6 kilometer... A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen de afrit Haarlem-Zuid en Badhoeverdorp 5. A16 Rotterdam richting Breda, tussen Zwijndrecht en de Randweg met Dordrecht 4 kilometer. Daardoor loopt het ook vast op de N3 Papendrecht richting Dordrecht. Tussen Dordrecht en de aansluiting met de A16 staat daar 3 kilometer. En op de A50 Arnhem richting Os. Daar staat tussen Valburg en knooppunt Ewijk 5 kilometer door wegwerkzaamheden. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zometeen opnieuw roeien de lichte vrouwen 2 komt in actie. En we praten door met Minke Boy. Eerst hoeven we het niet vaak aan te kondigen deze zomer naar Politiek Den Haag. De Tweede Kamer is namelijk terug van recess al voor de tweede keer... om te praten over de eurocrisis in Den Haag. Politiek verslaggever Peter Blok... Uh, ja, de verwachting is dat het een echt verkiezingsdebat zou worden. Ja, want die verkiezingen die staan voor de deur. De politieke tegenstanders van premier en VVD-leider Mark Rutte... halen dan ook alles uit de kast om hem flink te beschadigen. Rutte die speelt een dubbel spel om de PVV van het lijf te houden. Hij doet te weinig, is te weinig zichtbaar. Nou ja, in dit debat is dat zo, want minister De Jager... die moet het allemaal uitleggen. En hij moet zeggen of er nog nieuw geld naar bijvoorbeeld Griekenland gaat. Nou, de PVV wil geen cent naar Griekenland... Uh, naar die uh, oplichters, zo zegt uh, Teun van Dijk van de PVV het. In plaats van ambtenaren te ontslaan, zoals beloofd, hebben ze er 70.000 aangenomen. Ze zouden staatsbedrijven privatiseren en eindelijk een keer belasting gaan innen. Niet gebeurd. Griekenland wil de afspraken weer oprekken en vraagt weer meer respijt. Dat zou betekenen dat nog eens 50 miljard naar Griekenland zou moeten gaan. Een derde bill ligt in het verschiet. Gaat de minister dit blokkeren? Ja, nou, de minister die zal dat dan zeker blokkeren. Maar ja, de Grieken hebben nu weer beterschap beloofd. hebben toch weer 12 miljard bij elkaar geschraapt aan nieuwe bezuinigingen. Dus dat geld gaat er misschien wel degelijk komen. Ja, een echt verkiezingsdebat, dat is het zeker. Ronald Plasterk van de Partij van de Arbeid ging ook al los op VVD-leider Mark Rutte. De VVD-campagne grapte over Spanje, de beker kunnen jullie krijgen, maar onze kredietwaardigheid niet. Dat was een grapje, er zijn ook excuses voor gemaakt, maar de vraag is natuurlijk, willen wij dat Spanje onze kredietwaardigheid krijgt? En als we dat niet zouden willen, waarom zijn we dan in hemelsnaam bezig met al die steunprogramma's? Want ik denk dat de bedoeling daarvan inderdaad is, dat zij onze kredietwaardigheid krijgen. De vraag is dus, wat wil Rutte nu en aan welke kant staat hij? Voorzitter, we hebben nu twee jaar gezien hoe de regeringsleiders steeds weer in toppen der toppen bijeenkwamen. Elke keer zou het alles moeten oplossen en het werkte maar kort. En het is de hoogste tijd om nou eens goed onder ogen te zien hoe het komt. Dat komt in essentie doordat de generaals hun soldaten uh, één voor één naar het front stuurden in plaats van tegelijkertijd. Ze willen het niet echt oplossen, want zoals onze minister-president zei, hij zit niet te wachten op vergezichten. En er mogen geen bevoegdheden worden overgedragen aan Europa, want anders dan vreest onze minister-president Lopes zijn kiezers weg naar de PVV. Ja, daarmee benoemt hij het ook, hè? Ja. Gaat het, heb je nog wat nieuws gehoord ook? Ik bedoel, dit, dit, dit is natuurlijk deze ja, dit heb je eens we vaker gehoord, hè? Ja. Ja, dus om daarvan uh, van vakantie voor terug te komen. Ja. Nou ja, ja, het is eigenlijk toch wel zo, als ik het uh, moet toegeven. Ja, ze willen ook wel weten hoe het zit met die bankensteun aan Spanje. Ja, uh, toch nog wel? Ja, dat, dat toch wel, die 100 miljard die nodig is om de Spaanse bank op de been te houden. 6 miljard daarvan uh, komt uit Nederland. Ja, ze willen dus uh, vooral horen de Kamerleden hoe slecht het nu echt gaat met Spanje. En ja, dan vooral die torenhoge rente die Spanje moet uh, betalen. Ja, en de Grieken die dus flink achterliggen op het uh, schema. Zijn ze wel te vertrouwen? Komt het goed of is er meer nodig? Ja, er gaan uh, geluiden op om de Grieken extra te helpen. Maar ja, Duitsland en Nederland die voelen daar niet voor. En dan komt ook nog president Draghi van de Europese Centrale Bank vandaag... met uh, zijn lang beloofde daden. Maar ja, als het aan Duitsland en Nederland ligt, dan moet hij op zijn teller passen. Dus het is een spannende dag, maar... Ja, Gaat het nog wat, lang duren? Ik uh, denk het wel. Uh, ruim, nou ja, ruim een uur. Ruim een uur. ruim een uur. Dankjewel, Peter Blok. Roeier, de dames ligt dubbel twee halve finales met Maaike Heert... en Rianne Sigmond zijn ze al van start. Ragnar. Op het moment dat je met je zin begon gingen ze weg van het vlot. En ze zullen de race van hun leven moeten falen. Dat moeten doen in baan 2. En dat is wel precies de baan waarin de zware mannen zojuist toch voor een hele mooie prestatie zorgden. De vier om een finale plaats te halen. Wat dat betreft is het een goede voorbeeld gegeven aan deze Nederlandse vrouwen. Bij de 28 jaar allemaal een toekomst allebei in het vizier in de medische wereld. Maar dat is allemaal na deze Olympische Spelenpas. En het en zich die zijn sterk vertrokken, liggen vooraan in het veld bijna en nemen meteen wat afstand van de andere boten. Het is belangrijk om meteen goed te starten om mee te gaan in het tempo van de race om meteen op, je optimale snelheid, op die optimale snelheid te komen. Als de boten op weg zijn naar het 500 meterpunt. Een slagveld, dat zou het worden volgens de dames. Het zou een loterij zijn met veel boten die sterk zijn, maar je kunt nu al aangeven dat in baan 1 de Japanners zal uitgeschakeld zijn liggen op anderhalve bootlengte van de rest van het veld. De Chinezen gaan aan de leiding. Inmiddels met een halve bootlengte voorsprong op Denemarken. Sterke ploegen allemaal. De Chinezen en de Denen versperden Nederland al eens de weg naar succes in het verleden. En dat zijn tegenstanders die dus gepakt zouden moeten worden. Maar of dat erin zit of de inhoud bij deze Nederlandse boot groot genoeg is... dat is maar net de vraag. Het gaat goed met de Chinezen. Die liggen aan de leiding. Met een verschilletje toch ook wel met de Denen... Dat loopt ook al op richting een halve bootlengte. Als de boten dus op weg gaan naar het eerste meetpunt. Maaike Het en Rianne Zigmont zitten volgend Olympisch regatta er nog in. Het antwoord op die vraag lijkt toch van nee. En dan kijken we nu naar de scorers. Naar de Chinezen die als eerste komen. En dan de Australiërs, de Denen en de Nederlanders op plaats 4. 14e van een seconde achter Thompson en Rasmussen. Dat zijn zoals u begrijpt de Deense roeisters in deze klasse. Die vorig jaar bij het wereldkampioenschap nog 24 honderdste of 28 honderdste. Dat kan ook sneller waren dan Nederland. En daardoor miste Nederland destijds plaatsing voor deze Olympische Spelen. En uiteindelijk kwam het in het voorjaar toch nog goed met een plek via het OKT day. Nederland moet soepel roeien, de haal goed afmaken. De keerpunten van de riemen moeten goed zijn. Maximaal, dan kun je hard varen. Nederland ligt in de buurt van die top drie, maar zit er nog niet bij. De gast aan de Sportsommel Studio Oud Hockey International, Minker Boy. Die uh, Olympische medailles heeft gewonnen in allerlei kleuren. Minker, kijk kijken dit uh, met een schuin oog uh, kijken we er hierna. Maar ook naar Henk Goll hebben we net uh, uitgebreid zitten te kijken. En jij zegt: ja, dat is toch wel geweldig dat hij dat in één dag moet gaan presteren om goud te halen. Dat is een heel verschil natuurlijk met jullie. Ja, dat is wel het mooie als je zeker op de spelen, dat je ook al die andere sporters spreekt. En als je naar nou, sporten als uh, zwemmen, atletiek. Uh judo, waarin het gewoon op één dag moet gebeuren, die hebben natuurlijk een hele andere voorbereiding, een hele andere wedstrijdbeleving dan wij dat hebben. Want bij ons is het ja, een wedstrijd, ga je weer herstellen, volgende wedstrijd en hoe dan ook, je zit twee weken in toernooi, dat zeg ik wel, dan zeggen mensen, ja dat hoop je. Ik zeg nee, dat is zo. Of je nou eerste wordt of laatste, je gaat altijd op de laatste dag nog je plaatsingswedstrijd spelen. En dan spelen. geef je een lezing en dan zeg je dat en dan uh, zegt zo'n uh, oud-Juros uh, international die zegt, nou minke, dat moet juist, we moeten gaan. Ja, dat snap ik ook, want bij hun moet het echt krachtsexplosie zijn op die ene dag. Dus dat is een, natuurlijk een hele andere... die pompen zich helemaal op op die ene dag alles eruit te halen. Maar ja, als wij dat voor de eerste wedstrijd doen... en je bent dan klaar... ja, het belangrijkste komt nog. Hè. De eerste wedstrijd is gewoon de eerste wedstrijd... dan komt de tweede, de derde, en nee, goed, tot het maar to, einde. Maar toch klinkt het raar, want je zou ook denken... jullie moeten ook per wedstrijd alles eruit halen wat erin zit. Of? Dat doe je ook, dat doe je ook. Alleen... Um, je denkt wel na over de rest van het toernooi. Dus sta je op een gegeven moment 3-0 voor. Ja, dan gaat een coach toch de tactiek aanpassen, spelers wisselen. En natuurlijk, wat wij altijd deden, we richten ons helemaal op de eerstvolgende wedstrijd. En we keken nooit verder. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je op een gegeven moment wint. En je weet ook, je moet wel blijven groeien. Dus ook... Meteen weer herstellen na zo'n wedstrijd. Dus het is gewoon een andere manier van omgaan met je sport. En hoe je die spanningsboog continu weer opbouwt, weer afbouwt, weer opbouwt. Ja, en ja. dat is gewoon in dit soort sporten waar je echt één explosie hebt. Dat is gewoon anders. Je zei net, het is natuurlijk ook heel wat anders als je in een team zit. Uiteraard, je zei net, dan stond ik daar achterin. En dan had ik soms niet zoveel te doen. En dan moet je toch gefocust blijven. Wat dacht je dan? Nou ja, dan dacht ik dus vooral niet te veel denken over wat als, ja. wat er allemaal kan gewoon gebeuren. Gewoon rond je bij het Je zei, je gaat om je heen kijken, ging je dan ook om je heen kijken? Want dan word je weer afgeleid, denk ik, door het publiek. <lacht> ja, precies, nee, maar ik leef gewoon puur naar het spel kijken. Dus echt, weet je, de bal volgen, de spelers volgen, staat iedereen op de juiste plek. Gewoon bij het spel blijven. En nee, natuurlijk niet naar, de, naar het publiek. Het <lacht> grappige ja, nee, is ja, ook dat in wedstrijd dat je echt goed bent, heb je het publiek helemaal niet eens opgemerkt. Rachter niet meer. volgt de boot en volgt de slag. Ik ben bang dat het ze niet gaat lukken, Maaike Het en Rianne Sigmund. Want er zijn wel verschillen zichtbaar in het veld. Of komt er een geweldige eindsprint nog van de Nederlanders? Chinezen en in baan 3 Denen die het heel goed doen. En Nederland lijkt weer een klein beetje aan te haken. Alhoewel, als de boten volledig in beeld zijn, dan liggen de Australiërs er goed bij. En gezichtsbedrog maakt zich dan even meester van het veld. Nederland in baan 2 heeft het moeilijk is vanaf de start goed weggegaan. Ze wisten van tevoren al dat het optimaal zou moeten zijn... Dat dat het heel swingend zou moeten gaan... dat ze de optimale race zouden moeten varen. De 1500 meter en Nederland ligt ruim twee seconden achter de Australiërs. En dat ziet er dus niet goed uit... want Nederland komt voorlopig niet in de buurt van die derde plek. De Chinezen, dat is een sterke boot. We zagen al in de vorige serie de Grieken, de Britten en de Duitsers... verder gaan de Grieken toch eigenlijk op voorhand de medaillekandidaten. Als je het hebt hier op Eaton Doornie leek over een gouden medaille... maar ze kregen met een boot klop van Groot-Brittannië. Maar laten wij kijken naar Nederland. Nederland is niet meer in beeld en zal sneuvelen hier in de halve finales. Maaike Het en Rianne Sigmund, die zullen vermoedelijk niet verder gaan tot Rio. Dan zijn ze straks 32. En met afgeronde studies, et cetera, zal het wel eens te ver weg kunnen zijn. Chinezen aan de leiding. Dan zien we daar ook de Australiërs, we zien de Denen. En wat er met de Canadezen aan de hand is, toch ook een sterke boot op het afgelopen wereldkampioenschap. Dat weet niemand. Want die boot ligt er niet meer bij en gaat zich niet plaatsen voor de finale. Dat mag je een grote verrassing noemen. Het en Sigmund zullen worden uitgeschakeld als we gaan naar de laatste 250 meter. Ik kan me niet voorstellen dat ze nog zo'n sprint zullen hebben. Dat ze het verschil met de roeiers in baan 5 naar Australiërs gaan goedmaken. Nederland probeert het wel, probeert kracht te zetten, blijft met de benen gaan. En de riemen die doen het werk ook wel, maar het tempo is niet hoog genoeg. Ze hebben de kracht. Maar aan de techniek heeft het wel eens gelegen. En er is wat nieuwe coaching bijgekomen in de afgelopen zes maanden. Er kwam naast Jan Klerks nog een coach bij. Die heeft de afstelling van de boot aangepast. Maar dat zal niet genoeg zijn voor een finale plaats. De Chinezen bijna op de finishlijn. Die gaan het in ieder geval redden dan daarboven de Denen, ook zij zijn veilig en hetzelfde geldt voor de Australiërs. Dan komen ook nog de Canadezen binnen en vervolgens is daar Nederland als vijfde binnen. En hier eindigt dan de droom van Maaike Het en Rianne Sigmund. Het was niet goed genoeg, het was niet snel genoeg. En dat was toch ook aan de vooravond van dit Olympisch toernooi wel de verwachting. Maar je zag ook aan de mannen vier in de vorige wedstrijd dat een verrassing altijd tot de mogelijkheden behoort. Zij zijn eruit, we gaan straks nog kijken naar de finales. Hoogtepunten van de dag: de lichte mannen, 4 zonder stuur. En ook de vrouwen, 8 komt op het water. En is die boot dan klaar voor een medaille? Minkeboy, je bent hier op uitnodiging van NFC NSF. En je werkt tegenwoordig bij de Lotto. Dat klopt. Hou je je bezig met de balletjes? <laughs> nou ja, goed. Dat is wel het spel natuurlijk. Het Lotto-spel. Nee, er gaat uh, heel veel geld van uh, de Lotto naar de sport. 70% van onze netto winst gaat naar NOC-NSF. Die het weer verdeelt over 76 sportbonden. En ik hou me vooral bezig, ook onder andere, met die, met die sportbonden. En met een aantal evenementen uh, waar uh, ook heel veel geld van de Lotto naartoe gaat. Sportevenementen. Om met name ook het merk Lotto daar wel te communiceren en te vermarkten. Het merk Lotto te communiceren. Ja, dat zijn moderne woorden tegenwoordig. Uh, Accountmanager sponsoring ben je? Wat is, wat, wat, ja, wat doe dat je ben dan? ik geweest bij de Hockeybond. Ik ja. ben nu projectmanager. Ja. Dus ik hou me nu vooral bezig met ja, de partijen nogmaals ja. die geld krijgen be van de Lotto. Elkaar brengen. Ja, en... precies. En, en de Lotto laten zien. En ook aan de mensen te vertellen wat de Lotto betekent voor de sport. Want de Lotto is echt een hele belangrijke uh, financier van de Nederlandse sport. En ze willen natuurlijk naar jou luisteren. Als jij binnenkomt, gaan alle deuren de open, of niet? Nou, ik vind het vooral ook leuk om bij al die sporters binnen te kijken. Mijn leven is natuurlijk altijd heel erg bepaald geweest door hockey. En nu sta ik bij het EK handboogschieten en bij het NK-schermen, eh, nou ja, goed, bij al die bonden en bij al die evenementen. Ja, geweldig om te zien. Ja. Je bent zo ongelooflijk ontspannen nu je hier zit. Dat is natuurlijk logisch. Eh, maar het, is, is je leven er leuker op geworden? Anders. Het is, een topsportleven is geweldig. Als, als een kind die ambitie heeft en dat heel graag wil... en daar heel veel voor over heeft, dan zeg ik altijd... je moet het echt doen. Het is zoiets unieks, het is zo mooi. Maar het is ook een achtbaan van emoties waar je in zit... met spanning en druk... Heel veel mensen zeiden tegen mij: het zal fysiek zwaar geweest zijn. Nou, daar ben je op getraind. Ik vond het vooral mentaal een uitdaging. En, en, en goed, daar ben je nu vanaf. Daar en ben je dat... nu vanaf en dat is heerlijk. Al komen er ook echt wel weer nieuwe ambities. En wil ik natuurlijk al. Ja, maar is dat ook ergens een opluchting? Ja, ja, absoluut. Ja, voor mij is dat een opluchting. En natuurlijk, ik ben ook ambitieus. Ik ben, ik ben een streber, daarom ben je ook topsporter geworden. Omdat je heel graag de beste wil zijn. Dus er komt vast wel weer iets waarin ik heel graag de beste wil zijn. Maar nu ben ik vooral aan het uitzoeken, wat wil ik eigenlijk nog meer? Waar ben ik goed in? Wat vind ik leuk? En het befaamde zwarte gat, dat heeft jou niet Heb zo... Heb ik nooit gezien. En je, gaat je kind, moet hij gaan hockeyën? Dat moet niet, maar hij is gelukkig maar heel maar erg geïnteresseerd er in balsporten. Hij vindt voetballen leuk, hij vindt tennis leuk, hij vindt hockey leuk. Ik zou het leuk vinden als hij natuurlijk gaat hockey en als hij een teamsport vooral gaat doen. Maar als hij ongelooflijk graag wil voetballen, dan mag dat ook. Ja, ik zie dat van thuis uit natuurlijk. Jullie zijn allebei met hockey bezig, of bezig geweest in jouw geval. Dus de, ja, die hij wordt komt gewoon... ook echt uit een hockeyfamilie. Ja, hij, wordt de... gewoon, hij wordt gewoon uit het hockeyfamilie vertrouwd. Heeft hij al een stuk of vijf? Hij heeft een stuk of vijf stiks, dus dat komt wel goed. Minkie Boy, hartelijk dank. Graag gedaan. Succes hier. Tijd voor Tijd Iedere dag spelen we in de sportszomer de tijd voor tijd quiz. Waarin alles draait om het zo nauwkeurig mogelijk voorspellen van de tijd bij sportwedstrijden. En de spelling van vandaag gaat over het zwemmen bij de vrouwen wordt onder andere gestreden om het goud op de 200 meter schootslag. En de vraag waarom omdraait: luidt, wat is nou de winnende tijd... in de finale van de 200 meter schootslag voor vrouwen? Wat is de winnende tijd in de finale van de 200 meter schootslag voor vrouwen? Speel mee via radio1.nl. En degene die het nou keurigst voorspelt, wint dit Radio 1 sporthorloge. Dat schijnt prachtig te zijn en ook nog op tijd te lopen. U kunt inzijden tot half tien vanavond, want dan is de start van de finale. In ieder geval tot het moment van de start van de finale, en niet later. Wat is de winnende tijd in de finale van de 200 meter schoolslag voor vrouwen? so many people buy you know Graffiti over Baker Street is een straat hier in Londen met eenrichtingsverkeer. Een vrij drukke straat. Um, ja, de, de, de, van, die, uh, van die nieuwe gebouwen, oude gebouwen tussendoor. Je zou kunnen zeggen: een doodnormale Engelse straat. En dat zingt hij dan fantastisch over uit 1978. Maar. Bob van tak bij het Ark bij de 50 meter vrije slag voor mannen. Ja, die is inmiddels achter de rug. Het is ook maar een kort nummer natuurlijk. We kijken nu naar een van de langste nummers in het zwemmen. 800 meter vrije slag voor vrouwen met op dit moment in het water Lotte Fries. Die een straatlengte voor heeft. ...op de concurrentie. Zij gaat zich dus heel eenvoudig plaatsen voor de finale van morgenavond. En dan wordt het waarschijnlijk een prachtig duel met Rebecca Edlington... ...die we zometeen nog in actie gaan zien. Maar die 50 meter vrije slag mannen dus... ...met George Richard Bovell uit Trinidad op de eerste plaats. Hij klokte de snelste tijd. 21.77 gevolgd door de regerend Olympisch kampioen... Cesar Cielo Filho uit Brazilië in 21.80 en zijn landgenoot Bruno Fratus op de derde plaats in 21.82. Ja, de verschillen zijn altijd minim op het sprintnummer. Dat zag je gisteren zelfs op de 100 meter. Dat daar de verschillen ook minim kunnen zijn soms. Daar was het verschil tussen goud en zilver. 100ste tussen Nathan Adrian en James Magnussen. Over Magnussen gesproken, die is ook in actie gekomen op... Die 50 meter, niet heel overtuigend. Maar hij is ook meer de man van de 100 meter. Maar uh, ja, hij liet het toch een beetje liggen gisteren. Want hij was de gedoodverfde. Kampioen op die 100 meter. Maar hij moest dus genoegen nemen met Zilver Magnussen. Hij zit wel in de volgende ronde op de 50 meter vrij in de halve finale. Maar of hij ook daar de finale kan halen, dat waag ik eerlijk gezegd te betwijfelen. Zometeen twee Nederlanders in het water hier na 12. Dat zijn Juri Verlinde op de 100 meter Vlinderslag en Sharon van Rauwendaal op de 200 meter rugslag. Gaan we naar Theo bij jullie want Marin Verkerk die stapt nu de mat op, geloof ik. En die gaat iedereen slopen. Ja, te beginnen met uh, Akari Ogata, de Japanse. Want dat is de tegenstander die zij treft in de tweede ronde inmiddels. Uh, Verkerk heeft het geluk dat zij de eerste ronde was vrijgeloot in een veld van 21 deelnemers. En uh, dan weet je dat als je deze partij, de tweede dus in de tweede ronde meteen weten te winnen dat je dan in de kwartfinale staat en uh, dat is alweer een uh, geruststellende gedachte voor uh, Verkerk. En uh, Okata 21 jaar pas is de tegenstander die haar wel ligt op een of andere manier. Uh, het is een uh, Japanse zoals gezegd die zal vier keer, ondanks haar jonge leeftijd, getroffen heeft. En Verkerk was vier keer de beste. Dus dat is mooi. Dat neem je mee in je bagage. In de wetenschap ook dat je haar vandaag gaat treffen. Maar dat geldt natuurlijk ook omgekeerd voor Agari Okata. Die weet dat ze een aantal keren verloren heeft van Verkerk. Weet inmiddels ook hoe zij judoot En wat haar sterke en zwakke kanten zijn. En kan daar dus ook van profiteren. In elk geval is de wedstrijd nu een ruime minuut bezig. En zien we.